9 uur. Jeroen van Kamp met het Journaal. PVV-leider Wilders heeft geschokt gereageerd op de schietpartij in Dallas... waar hij een toespraak hield. Twee mensen kwamen om het leven. Wilders is ongedeerd. De PVV-leider sprak op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting... waar ook Mohammed Katoens te zien waren. Hij had het gebouw net verlaten toen gewapende mannen buiten het vuur openden op een beveiliger. Die raakte gewond. Politiemensen schoten de daders dood.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 Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Geleen zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten op een scooter die door een trein werd aangereden. Volgens de politie heeft de bestuurder van de scooter het rode licht en de slagbomen genegeerd. Het treinverkeer op de lijn sittard heerle werd stilgelegd. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.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 De 63-jarige gepensioneerde neurochirurg Ben Carson is de vierde Republikeinse kandidaat die zich meldt voor de presidentsverkiezingen in de VS volgend jaar. De afro amerikaanse Carson doet het goed bij aanhangers van de Tea Party, het zeer conservatieve deel van de Republikeinse achterban. Eerder eindigde hij als tweede in een CNN-poll over kanshebbers voor de Republikeinse kandidatuur.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 The same bij twee uur van Zandvoort op zaterdag. Ik wou iedere keer Zandvoort draai door zeggen, wist je dat? <laughs> nou, dat, was gisteren, dat was gisteren ook een mooie uitzending van vijf tot zeven. Ja, absoluut. Met, uh, voldoende live muziek erin, uh, twee ja. leuke bands. En uh, over de vier en vijf mei natuurlijk uh, vol ja. in de aandacht. Nee, dat het programma dat groeit met de week, zou ik bijna zeggen. Ja, en ik vraag me eigenlijk af, oh. nu ik je toch uh, hier uh, heb, meneer uh, de programmaleiding. Ja. Wanneer wordt dat programma herhaald? Zoeken we op. <grijp> <grijp> want ik weet dat dit programma leuk herhaald wordt. Uh, morgen wordt herhaald. Uh, ja, straks dus 7-9 wordt de Your Breakdown herhaald. Klopt. Maar uh, Zandvoort Draait Door vindt ook... Uh, hey, maar daar hebben we het bij, de nog. De luisteraars erop. gewoon uitnodigen. Luister elke vrijdag van 5 tot 7. Zandvoort Draait Door. Live vanuit uw studio aan het Tolweg 10A. Wat gaan we dit uur doen? H dit uur gaan we uiteraard doen... Ja, rond, rond de klok van half 4 ben jij even vrij, Mo. Want dan gaan we de evenementenagenda doen. Oh, heerlijk. Dan kan ik even een kopje koffie zetten.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 28 oktober 1992. Queen of Rain van Roxette. Maar ondertussen hebben we ook natuurlijk de voetbal die gewoon doorgaat op de velden... in Heemstede van het Koninklijke HFC. En daarvoor hebben we John Lemmers weer aan de telefoon. Goedemiddag, John. Hey, goedemiddag. Nou, weer bijna hier een, een doelpunt, maar dat scheelt de meter van de kool. Zandvoort is, na de EO-achterstand, gewoon heer en meester van het voetbalveld.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 Ja, ik denk nog ja, een paar minuten nog, want we zijn precies handig begonnen als je praat over de blessuretijd. Het legionertsvangst is zeker de hoogtaal ruim naar 40, dus dat is wel een mededeling waard. Ja, je, dus als het stil is gezond dan dan staat ze allemaal hier. Maar even een andere vraag, maar koninklijke HFC, ja. heb je nou ook je stropdas voor? Ja, ja nee, nee, nee, ik heb een uh, lange blauwe jas aan hè, en laarzen. Dat, dat is het tenue van de koninklijke HFC. Oké. Okay. Dus, uh, en, en, en, en een schaal. Op het, en een sjaaltje. Dus jij ga, gaat gepast... Ik ja, dat had ik hier niet binnen mogen komen. Nee, jij gaat gepast de rust in. Goed, uh, John, om tien over half vier zijn we weer bij je terug. Oké, okay, tot straks. Bedankt. Dag. Ja.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 Gentlemen, prachtig nummer en uh, daarvoor hoorde je walking, uh, oh nee niet, in de rain volgens mij. Nee.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 Mayweather tegen Pacquiao. Pekkie jou, Pek Ja, maar daar hoorden ze net even dat, door dat is, de het speaker gezegd worden. Ja. Het, het is geen zwaar, het is middelgewicht geloof ik. Ja, het is welterweight. Ja. Um, de, dat houdt eigenlijk in dat je een stuk snellere, een snellere wedstrijd gaat zien. Het zijn niet de harde stoten, maar de uh, ja, prikken. en uh, ja, Ze slaan nog steeds wel hard hoor. Ja. Ja, je wil ze niet tegenover je hebben. Nee, nee. nee maar, maar, het maar is niet de... als Mohammed Ali destijds. Nee, maar in de bokswereld is het natuurlijk... iedere vent bokser is vannacht wakker dus. Ja. Ja, bij ons... Uh, ik zit op een boxclub in Haarlem. Jim uh, Haarlem heet dat. En uh, zo even reclame. Piep. <laughs> piep. Ja, piep. Uh, maar die, uh, ja...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 Dus wij, wij zijn ook allebei fan van, uh, van basketbal. En uh, daar hebben ze gewoon onder, onder, onder elkaar eigenlijk uh, eventjes contact, uh, contacten uitgewisseld. En ze hebben elkaar later nog ontmoet in de lobby van, uh, van het hotel... En uh, daar hebben zij het eigenlijk gewoon geregeld. Zonder al hun managers erbij. En ze hebben hun managers op FaceTime, FaceTime uh, gebeld en uh, gezegd dat het geregeld was. <lacht> <lacht> Jongens, wij gaan boksen. He. Ik wij zie nou, veel hoe jullie het regelen. Afgezien van de gigantische promotie die daar omheen gaat. Ja. Ik bedoel, zonder dat ze elkaar aangeraakt hebben. hebben ze, ik weet niet al hoeveel geld verdiend. Hè? Ja, nou, ja, het leuke is, voordat je dat bedrag gaat zeggen. De, die Filipijnse bokser. Ik weet niet hoe die heet. jou. Ja, ja, precies die. Ik ga het niet eens proberen. Pekman. Ja, Pekman. Dat ja, was ja, het. Die ja. heeft ja. een... Uh, Sportschool geopend, een bokschool in de Filipijnen zelf. Ja. En hij heeft nou een hele mooie uitdaging neergelegd voor de Filipijnen. Omdat die best wel zitten met overgewicht. Degene die 15% van hun lichaamsgewicht afvallen in een maand tijd. Die geeft hij dan 500 dollar. Dat is ongeveer een half salaris daar in de Filipijnen. Ja. En dan, ja, dat kan hij makkelijk doen. Want welk bedrag gaat hij verdienen hier? die pekki jou die is dus ook.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 Nou, als je kijkt wat voor een merchandising er ook zit. Ja, ja, Met al die t-shirts ja, die nu al ja, uitverkocht zijn. Ja. Die gewoon, nou, gewoon ik, bijgedrukt moeten je, worden. Ik, ik was net eventjes in Hoofddorp uh, bij een winkel. En daar zie ik gewoon nu nog steeds t-shirts liggen van Mohammed Ali. Ja, tuurlijk. Dus het is gewoon echt. Hoe lang is die er nu al uit? Nou, ja. <laughs> ja, dat waren ook uh, geweldige tijden. Ja. Goed, vannacht vijf uur. Ja. De, de grote partij, Mayweather tegen pak jou, Pac Dus alle boxliefhebbers uh, zetten wekker en uh, regel dat je die wedstrijd uh, live kan gaan zien. Ja, er zijn ook wel andere manieren natuurlijk om. Uh... Ja, maar daar ga ik laat ik maar okay, niet over. over. <laughs> <laughs> Oké, okay. David, bedankt voor de informatie <laughs> ja. en uh, ik zou zeggen een uh, 15 ronden vannacht. Ja, ik hoop het. En dit is echt een uh, boxnummer. R. Kelly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 In the sky, from that mountain peak up high Hey, I made it, mm -hmm. I'm the world's greatest mm -hmm. And I'm that little bit of hope When my back's up against the ropes I can feel it, mm -hmm. I'm the world's greatest In the ring of light Feel it, feel it, I'm the world's greatest Whoa. I'm that star up oh, in the sky, I'm not known to be done Oh yes I, I, I am, made it, I've made it, I'm the world's greatest And I'm that little bit of old, yeah When my back's against the wall, I can feel it I can feel it, I'm the world's greatest, greatest. And just walk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 En uh, noemt u maar op. Te veel om op te noemen. Vandaag loopt het programma zelfs door tot vijf uh, uur. En morgenochtend om negen uur gaan ze weer los, zoals dat heet. Tot uh, een uur of vijf. Meer informatie over dit geweldige evenement... en over alle uh, nog komende evenementen op het circuitpark Zandvoort... kunt u terugvinden op www.circuit-zandvoort.nl zandvoortnl www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 En dat begint op 10 mei allemaal om 4 uur s middags. Nee, dat is om 4 uur afgelopen. Dat begint om 12 uur, de brunch natuurlijk. Woensdag Heidi, bij paal 69. Uh, en... Even een vraagje tussendoor. Ja? Ik zit mee te schrijven. Heb je nog een A4'tje voor me? Ja, komt er dan, komt er aan. Kom aan. Oké, okay, dankjewel. Nee, school namelijk. 10 mei, wederom. Ja, de, de, de, de filler was ook al afgelopen, had ik door. 10 mei terug, om vanaf 10 uur is er Jutters, Jutters Kofferbakmarkt. Je, hoe verzin je het woord? Jutters, Jutters. Koffer, Kofferbakmarkt. Leuk ook, uh, woord. Ook dit jaar vinden er weer diverse Jutters Kofferbakmarkten plaats op het gasthuisplein in Zandvoort Azee. De allereerste is op 10 mei vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur. Meer informatie kunt u krijgen via de e-mailadres info-onair-events.nl. Info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 Google Play Store of in de App Store. Dit is Kenny B, de nummer 1 in de top 40 op het moment... met zijn singel Parijs. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans. op de boel hooghaken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour. Moi, ma c'est du très belle. En, en zijn, zijn. Je suis né landais Oh Je parle un petit peu français Elle est très Ik ga eens overlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was <middels> zijn de mij zijn. Ze leker mis van Duits, exact nanoeg Oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zij: Je suis Oh, je palde op die peuk Francès en ik zei. the hiervoor, en dit is Taylor Dane Hell It To My Heart Mooie jaren, 80 klassieker ook En aan de telefoon hebben we weer Sean Lemmens die nog steeds in Heemstede staat bij het Corner Clock HFC Spreek ik het goed uit, Sean? Ja, ja, ja, ja De, de Koninklijke Heemstede voetbalclub Beetje accent erin. Maar... Oh ja, dat was het Ja, ja, ja nee, kom op Niet op z'n zandvoet zeggen De Koninklijke HFC De Koninklijke HFC, <laughs> jongen hey. Ja. Nou, even kijken. We, oh, nee, ja, ja. Ja! Oeh, even kijken wat gebeurt er gebeurt. Er gebeurt er niet. Een gele kaart voor Kevin. Geen doelpunt, maar een gele kaart. Ja, nou, de stand is. Uh, dan ga ik maar even terug naar voetbal in plaats van de kolk HC. Eh. Uh, de stand is inmiddels 1-1. We hebben twee wissels uh, meegemaakt. Colin Stengs is eruit. En daar is in de tweede helft Jeffrey Dekker in plaats gekomen. Die is ook licht geblesseerd. Maar Colin was ziek en dus moest wel uitstappen. En dat was hetzelfde met Nigel Berg. Nigel Berg is geblesseerd. Moest uitvallen. En daar kwam voor Sidney van de Kerkhoff. Sidney van de Kerkhoff is de eerste keer dat hij in de hoofdmacht van Zandvoort meespeelt. Hij is een A-junior.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 In het hoekje. En toen werd het 1-1. Oké, okay, uh, John. Dat is... Uh, nou, en dan uh, misschien straks nog iets nieuws. Of uh, beter nieuws. We zien het wel. Maar wij genieten hier van de zon. De is van de Koninklijke HC. En, uh, en ik heb het wel warm met die jas van de Koninklijke <laughs> Doe je das toch af, man? <laughs> ja, oh, ja, dat mag wel, hè? Ja, ja dat mag ondertussen okay, wel. Oké, okay, John. Bedankt voor deze update. En we komen rond de klok van tien over vier weer bij je terug. Oké, okay, dan en tot straks. Hoi hoi. Prison is het. Uh, Katy Perry met Roar. En uh, terwijl dat het uh, bij Heemstede 1-1 uh, staat... gaan we kijken naar uh, ander voetbal. En daarvoor hebben we Albert-Jan natuurlijk ingevlogen. Want dat is de connoisseur, de connoisseurs in het uh, voetbal oh. wereldje. Nou ja... In ieder geval ook, ja. beter als... Uh, <laughs> ja, want uh, morgen hebben we El Clasico, ja. hè? De ja, Nederlandse dat zei El ja. Clasico. De, dan is het weer tijd voor de bekerfinale. Uh, en dan heb ik het over knvb bekerfinale. En die gaat tussen...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 met 5-1 inderdaad. Je hoort het, uh, Belin op de achtergrond zeggen. Dus Zwolle um, dus, ja. is wel de favoriet, denk ik zo.